Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Brussel is een man tot 30 jaar cel veroordeeld voor het gooien van een bijtend zuur naar zijn ex-vriendin. Daarmee kreeg hij de maximumstraf voor poging tot moord. Zijn ex-vriendin kreeg het zwavelzuur in 2009 in haar gezicht en is daardoor ernstig verminkt. Ze heeft intussen al meer dan 80 operaties ondergaan. De dader zei dat hij 30 jaar te veel vindt omdat het niet zijn bedoeling was om de vrouw te doden. Bij het wrak van het cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag opnieuw lichamen gevonden van vermiste opvarenden. Vijf van de zeven mensen die nog werden vermist zijn nu terecht. Het dodental ligt daarmee op dertig. Het cruiseschip verging twee maanden geleden toen het te dicht langs een eilandje bij de Italiaanse kust voer. Het is nog niet bekend wanneer de lichamen geborgen kunnen worden die vandaag zijn gevonden. Waarschijnlijk wordt het erg moeilijk om ze te identificeren omdat ze al zo lang in het water liggen. De grote treinstoring rond Amsterdam en Schiphol is veroorzaakt door een fout in de software. De computers van ProRail vielen uit en het lukte niet om over te schakelen naar het backup systeem, zo zegt het bedrijf. Door de storing konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het probleem was even na half negen vanmorgen verholpen. En daarna duurde het nog uren voordat de problemen voor reizigers enigszins afnamen. Nog altijd rijden in de Randstad minder treinen en de NS verwacht dat dat de hele avond zo blijft. De politie van Den Bosch heeft gisteravond een voortvluchtige verdachte teruggevonden in een kliko. De man van 32 wordt verdacht van bedreiging en vernieling. Hij zou eerder op de avond zijn vriendin tijdens een ruzie hebben bedreigd met een schroevendraaier en de banden van haar auto hebben lek gestoken. De man vluchtte maar werd later gevonden in de kliko. Het weer vanavond en vannacht is het helder met plaatselijke mistbank en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen is er volop zon en het wordt dan tussen 16 en 19 graden en ook in het weekend blijft het mooi lenteweer. Dit was het NOS Journaal.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 Alaska, dag voor de tweede uur. Alaska met I Will Go. Er circuleert wel het een en ander. Er schijnt een heuse 3D-videoclip op YouTube te draaien, min of meer. Dat hebben ze zelf in elkaar gezet. En dus is dit nadat zij dus al politics hadden uitgebracht op single. Hebben ze 155 ook nog eens een keer uitgebracht En nu is dit nummertje 3 Aan we go uh, Of het uh, ook nog uh, effect gaat uh, sorteren Dat weten we niet Wat we wel weten is dat uh, het album goed is ontvangen En zeker bij uh, twee uh, ja, goede muziekkenners Mag je dat al wel zeker zeggen Eén is uh, zelf muzikant geweest En doet nog uh, steeds het een en ander Op uh, is Jan Akkerman Van Brainbox en Focus Daar is uh, hij uh, min of meer ook de gitarist en bandlid van geweest. Met name die twee bands daarin heeft Jan Akkerman behoorlijk opvallende dingen gedaan. En hij noemde de muziek magisch van het Vallendamse viertal. En Leo Blokhuis, dat is toch wel de bovenmeester als het gaat om de Nederlandse popmuziek. En ook misschien wel in popmuziek in zijn algemeenheid. Het is een wandelendansenklopedie, maar die zegt dat dit de muzikale belofte is van 2012. Wie zijn wij om dat tegen te spreken? Want min of meer, wij wisten het... Een beetje al eh, toen we ze hier in mei 2012 of 2011 al hadden hier in de studio. De jongens hadden eh, weet niet wat voor mails verstuurd naar eh, lokale omroepen. En ze kregen toen eh, ja, nul op het orkest. Behalve van drie stuks. Een eigen Volendamse lokale omroep. Eentje uit Sneek. Omdat Louis daar vandaan komt. De drummer van eh, de band. En wij uiteindelijk. En dat uh, zullen we weten ook. Want over twee weken gaan ze hier uh, nog eens een keer dunnetjes uh, het verhaal vertellen over hun album Actors and Liars. En dan uh, zullen we de hoed en de rand weten. En dan zullen de jongens ook waarschijnlijk weer met eigen muziek uit hun eigen uh, platenkast uh, mee gaan nemen. En dan gaan we gewoon weer twee uur uh, gezellig uh, praten over uh, ja, de popmuziek van A. Alaska en B. over de muziek die ze zelf uh, goed uh, vinden. En dat, dat is wel een uitzending waar ook Marcus naar uitkijkt. Zeker. Ja, want uh, dit zijn van die dingen, uh, dat verzin je niet. Uh, als je een uh, half jaar eerder en bijna niemand kent bent nog en ineens uh, nu begint het heel langzaam te komen dat heel Nederland uh, toch uh, kennis gaat maken met muziek van Alaska. Er wordt niet alleen maar uh, muziek gemaakt uh, van uh, de drie J's, Nick en Simon en Jan Smit. Nee, dit ook. En dat is wel even iets anders dan uh, de, de bekende Volendamse uh, klik, om het maar zo te zeggen. En nou heb ik me laten vertellen dat uh, William Bond, de toetsenman van uh, de band, ook nog een muzikaal zusje heeft. We hebben we nog een filmpje van uh, geplaatst uh, op onze Facebook. Martine Bond uh, klinkt heel erg... Uh, Bijzonder, moet ik hierbij zeggen. En ook heel erg mooi. Uh, wellicht dat we daar ook nog misschien iets uh, mee gaan doen. Want dat uh, is iemand die zich zeker goed kan begeleiden op gitaar. En er, kan, uh, er komt nog meer aan. Ik heb uh, uh, goede hoop dat we nog uh, een Nederlandstalige sing-songwriter gaan uitnodigen. Dat is niet Sophie Verlien. Maar dan moet ik nog even achteraan. Uh, en wellicht dat we die in uh, de komende. Ja, maanden hier ook nog uh, kunnen gaan begroeten. En dan is er nog meer nieuws. Want uh, een tijdje terug in februari uh, had Jelle Visser... een voormalig bandlid van The Sculpture and The Clay... hij heeft samen gewerkt met uh, Mick Sondor. En die had uh, in februari uh, zijn eerste avondje optreden in het Witte Theater... En Jelle heeft nu acht nummers geschreven. En ja, dan zullen we ook hem de eer gaan gunnen om hier in ieder geval drie of vier nummers laten horen. Hoe hij dat gaat doen met een akoestische gitaar. Een muzikale opleiding heeft hij achter de rug. En hij wordt ook begeleid. Dus we zijn nieuwsgierig hoe dat gaat klinken. Jelle heeft al aangekondigd dat hij hier naartoe gaat komen. Of dat eind april... Gaat worden of begin mei, dat uh, is nog uh, niet helemaal bekend. Maar dat zit allemaal nog in de pijplijn. Uh, 29 maart, dus volgende week donderdag. Dan komt Nadie uh, hier naartoe en dan gaan we praten over haar album. Soon heet dat, uh, dat album. Daar gaan we zo direct nog uh, even wat uh, van draaien. Uh, maar we gaan eerst uh, weer terug naar de Rob woord van 2011-2012. In. Uh, <coughs> De laatste voorronde, de vierde voorronde in februari, toen stond daar ineens een ja, min of meer Nederlandstalige hiphop band. Nou ja, hiphop, het is wel stevige hiphop. Het is een beetje crossover, heb ik het soms wel eens een beetje stellig de indruk. De heren heet een steenkoud en dit noemen dat heet Shitstorm Steenkoud, Maar zo steenkoud uh, kreeg ik het er niet van eerlijk gezegd hoor. Ik kreeg het er warm van. Nou, als ik het uh, zo zie op het podium. Nou, dat is goed. Nee, ik heb er ook warm van gekregen hoor. maar dat is de bedoeling al. Uh, is dat ook uh, wat jullie uh, over proberen brengen op het publiek? Nou, wat wij wel proberen is je bij de strot pakken en je, gedurende het setje dat we spelen zo weinig mogelijk rust geven, net als wij. Um, even over de teksten, want ja, het is zelfs nog Nederlandstalig. Uh, waar haal je het vandaan? Of ja, waar halen jullie het vandaan? Nou, ja, waar halen wij het vandaan? Ik, ik zeg wel eens: woedende mannenmuziek. Ja, nou, zo, zo woedend zijn we niet. Het is meer, weet je, wat je. Er zijn, die hebben vanavond niet gespeeld, maar er zijn een aantal nummers die wel gaan over. Uh, ja, dingen die moeilijk zijn te veranderen bij jezelf of bij een ander. En hoe ze naar je kijken, en dat je dat, dat, je dat bijna niet kan beïnvloeden. Weet je, maar dat je dat soms wel, uh, ja, in een bepaalde positie zet, snap je? Dus als je het hebt over aan een bandjesfestival meedoen of, uh, weet je, dat is maar net hoe mensen naar je kijken. En of ze dat, of ze dat leuk vinden uh, of niet, en of ze ervan houden. En ja, soms pis je dan naast de boot, en dat is jammer. Maar dat is ook gewoon in het dagelijks leven zo, weet je Als je mensen tegenkomt die je voor het eerst spreekt, het, ja, die kunnen soms over je denken, wat is dat voor een mafkees, Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ja, dan heb je het over de eerste indruk en uh, gelijk met een oordeel klaarstaan. En als je even wat verder dan je neus kijkt, dan zit er iets heel anders achter. Exact, ja. Dus de, daar hebben we ook een nummer, uh, hoe toepasselijk ook, oordeel over geschreven. En die gaat precies daarover. Je, dat je het al kan zien in iemands ogen. En als je met ze babbelt kan je al zien van, hé, hey, volgens mij denk jij op een bepaalde manier uh, over me. En dat geeft je een bepaald gevoel. En dat beïnvloedt ook je gedrag. Nou, dat is jammer. Dat hoeft niet. Nee, en is dat ook nog een beetje, uh, uh, ja de rol wat, wat jullie spelen ook op het podium en ook uh, wat jullie in jullie liedjes muziek proberen door uh, te geven aan het publiek ja, nou eigenlijk, eigenlijk of is dat er maar één aspect uit? dat is maar één aspect het tweede aspect is, uh, is lol maken uh, bier drinken, mensen vermaken, uh, losgaan, springen, dat is ook een onderdeel van, uh, van Steenkoud. En dat heb je met name gezien in het setje wat we vanavond speelden. Als we een wat langere set spelen, dan, uh, dan bouwen we de set ook anders op. Dan zit er ook een blok in waar, waar helemaal niet gerept wordt, maar alleen maar gezongen. Ja. Snap je? Nou, daar gaat het, daar, daar is de muziek wel wat meer, gaat wat meer over ja, hoe ik me voel of hoe hij zich voelt of uh, weet je, wat je tegenkomt. Maar het is meer dan rap alleen? Ja, het is meer dan rap alleen. Ja. Ja, we proberen dat zo, zo, daar een hele leuke, leuke mix van, uh, van te maken. En, en dan, dat is dan uh, zeg maar een avondje steenkoud kijken. En luisteren natuurlijk. Ja, ja. Ja, als we de, nogmaals, kijk, we hebben een, een kick ass gitarist. Die gozer weet echt van wanten. Dus uh, ja, we hebben ook een inter Michel in het leven geroepen. Hij heet Michel, dus... We noemen dat een intermischel, waarin hij... Uh, kijk, hij, hij etaleert zich natuurlijk al genoeg, maar daar kan hij echt even, even, even zijn ding doen, weet je wel. Daar staat hij in de spotlight en zo, uh, zo staat iedereen op de juiste plek binnen, binnen Steenkoud. Uh, we horen ook iets Melkweg. Uh, gaat het al zo hard met jullie? Nou, daar staan we nog helemaal niet hoor. Nee, nee, nee. Kijk, wij spelen de halve finale van het Emmerganza Festival in de P60. Weet je, en dat festival, dat, daar moet je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk steenkoud fans naartoe krijgen die allemaal voor je stemmen en dan kom je in een ronde verder. Dus uh, ja, we lopen iets op de zaken vooruit, want we moeten nog maar zien of we genoeg mensen mee uh, meekrijgen. Maar we zijn wel van plan om, uh, om een tourbus of tourbussen in te zetten, om mensen mee te nemen voor een prikkie, uh, kunnen ze heen en weer Dan zien ze de hele avond bands. Waaronder steenkoud. Uh, zo, zo, kunnen, zo, zo kunnen onze fans ons naar de melkweg uh, weghelpen. Nou, hoe vet is het om daar te spelen? Dus het lijkt mij ook een, uh, een summum om daar eventjes te slaan. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat is een doel een doel op zich. Het doel is niet, en het doel is eigenlijk nooit, moet ik heel eerlijk zeggen. Het doel is nooit als wij ons inschrijven voor een contest, om die contest te winnen. Snap je? Dat, dat, dat, st dat stelt je alleen maar teleur ja. en heb je er geen lol in. Dus, weet je, we hebben een aantal teleurstellingen te verwerken gekregen. En we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, jongens, als we meedoen en we schrijven ons in voor een bandjescontest. Volgende week gaan we naar Utrecht. Ja, daar kunnen mensen ons zien. Mensen die Steenkoud nog niet kennen, die kunnen ons daar zien. Dat is het doel. Nou, ja, dus, dus aandacht. Uh... Ja. ja, aandacht, je olieflek groter maken. Fans voor je winnen. En, en van daaruit uh, gewoon lekker blijven spelen en lol hebben met elkaar. Dat is denk ik ook het meest belangrijke in, in muziek. Ja, ja, en natuurlijk is het mooi als mensen het tof vinden en zeggen van Hey man, uh, kom lekker in een finale spelen of uh, je hebt een finale gewonnen. Dat is allemaal mooi meegenomen. Ja. Want weet je, ik denk dat ieder bandje wel vecht voor erkenning. En wij ook, weet je wel. Het is natuurlijk mooi als, een, als een, mensen die er verstand van hebben zeggen van Hey, wat jullie doen is nieuw. Of uh, het is herkenbaar, maar het is toch nieuw. Ja. Weet je, en dat als, als, als een jury of, zo oordeelt over je, nou, dat, dat streelt je ego. En, dat is mooi. Dat is mooi. Uh, nog eventjes over uh, waar jullie op uh, te vinden zijn op het uh, internet. www.steenkoud.nl Dankjewel. YouTube, staat alles op. Muziek, kan alles beluisteren. Er staan zeven demonummers op. Luister het lekker. Uh, word lekker lid van ons Facebook ding, dan kun je ons in de gaten houden. En uh, ja, we zien jullie bij een volgende gig, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja, ook bedankt. What? Hey. Ja, en dat was uh, steenkoud. En die jongens, uh, die hadden dus de vierde voorronde gewonnen in februari van 2012. Dat is inmiddels, uh, zeg maar, dik uh, maand uh, terug. Eigenlijk aan het uh, begin van de vorige maand. Uh, toen wonnen zij uh, deze ronde in uh, de Rob Akda Award. Overigens, uh, ik zei al, in het uh, eerste uur, de Rob Akda Award is in het leven geroepen. Uh, en eigenlijk is dat een soort min ter nagedachtenis van de eerste programmeur. Maar eigenlijk ook uh, een boeker. Hij uh, boekte uh, bands uh, voor allerlei kroegen en uh, ja, kleine zalen. Uh, lang voordat de bands nog eigenlijk al doorgebroken was. En Rob Akda was ook eigenlijk een man die min of meer betrokken was bij Bevrijdingspop in het midden van de jaren 80. Uh, toen heeft hij ook uh, daar een deel uh, van de werkzaamheden verricht. En ja, er waren uh, verhalen uh, bekend van de man dat hij uh, gewoon uh, ja, heel lang uh, doorging, uh, feesten en gewoon de volgende dag fris en vrolijk alweer gewoon de bus uh, klaarzette voor een band die hij moest uh, vervoeren. Rob Akda ten voeten uit, uh, 34, nee 33 jaar oud is hij geworden in 1994 is overleden. De Dijk heeft ook nog eens een keer een nummer aan hem opgedragen. Uh, staat op de blauwe schuit. Ik weet uh, um, vooruit uh, heette dat nummer. Is niet geweest of zoiets. De titel zit niet helemaal in mijn hoofd. Maar het uh, staat op het album de blauwe schuit. Er hebben ze een uh, nummer opgedragen aan deze Rob Akda. Uh, nou ja daar is dus nu. Uh, het patronaat heeft toen besloten om het jaar erop een, een, ja, min of meer een popprijs in het leven te roepen. En die op uh, te, te dragen aan uh, Zeg maar de programmeur. Uh, aan deze programmeur Rob Akda. En daar hebben we dus nu nog steeds lol van. Want uh, we zitten nu al in de editie 2011-2012. Ook uh, de finale zal waarschijnlijk weer aan elkaar gepraat worden door PP Fischer. Laat het hopen. Ja. Uh, de kans dat wij uh, er tussendoor komen uh, is misschien uh, een beetje klein. Want 12 april wordt dat hele verhaal. Als het goed is uitgezonden. En dan zullen we uh, met uh, knippen en plakken we een programma gaan aanleveren bij uh, de technische dienst. En die mogen het dan in de computer zetten. En die mogen het dan later uitzenden. Wij komen uh, daar waarschijnlijk niet eens in voor. Uh, alleen met de interviews. Meer, meer ook niet. En uh, dan zullen we hier en daar nog uh, wat uh, muziek gaan draaien. Misschien dat je dan een gesproken woord van mijn kant er nog uh, in hoort. Uh, op die dag hebben we geen uitzending. Maar wel dus een terugblik op de Rob Akda Award van 2011. 2012. Wie ook meedoet als beste runner-up, want bij elke ronde hadden ze een runner-up. Uh, er waren dus vier runners-up en er kon maar één eigenlijk winnen. Nou, ja, uh, de, meningen toch... zijn daar, de meningen zijn daarover verdeeld. Ja, verdeeld? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, misschien is het verdeeld tussen ons twee. Ja, precies. Voor mij is het een van de favorieten. Vind je? Ja! Uh, oké, okay, okay. Wat kan je Dat nou dus niet uh... leuk vinden aan een aap ja, in een koelkast Ja, ja, wat, wat ik nou niet leuk vind. Weet je, je hebt een hele te nodig, vind ik. Met, met, met dit soort dingen om uh, kijken of je nog een finale. Ja, oké, okay, ik snap het. Er zit een generatie uh, tussen ons. Kijk, deze oude 0 is 45 en Marcus, zei de gek, is uh, ja, begin 20. Dus. Uh, als we hier uh, technisch gesproken zou het uh, een, een discussie tussen vader en zoon kunnen zijn. Maar goed. Doen we niet maar, maar ik vind het wel leuk dat, dat er zoiets is Ik voel meer iets voor Good Meat hè. Dat, dat, dat, dat is nog ergens op gebaseerd Gaat ook een beetje terug In de richting van de Doors En daar hebben zij dan hun eigen variatie op bedacht Ja daar heb ik meer mee Maar dit, dit, ja oké okay. Kun je het muziek noemen Ja oké, okay. misschien is het wel zo Maar ik ben een beetje een zuurpruim Een zure oude man En ik vind dit gewoon drie keer niks zou ik dit ook niks vinden Maar voor hun maak ik gewoon uit ah, nou ja, Leuk uh, optreden ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb het er zo Maar misschien dat, ze, dat als ik volgende week uh, ja, Dan uh, ga ik ze gewoon interviewen Maar ja, uh, ja Ik weet het niet, ik, ik, ik, ik heb er niets mee Maar uh, we zullen ze gewoon lekker aan uh, botten, Draai ze dan wel. voor mij Tuurlijk, Voor jou doe ik alles uh, Marcus <laughs> Hier is uh, The Killing Bags en de Aap In de koelkast cool <laughs> Ja. Ja. Ik dan? dat mijn leven het anders snap je, bitch. Yeah. Ja, ik kan die hand is bent tot de banden en we claimen mijn ding. Stik een boot uit en ik breek een been like. Fuck a bitch yeah. naar mijn Na, dan zit de microfoon terug en de vark niet na. Ja, je weer mee, jongens slaat met ja. want ik ben de tent achter dan maak ik een lijn in de grond, op mijn dood die groot, de feest tot door de strom, bitch. Yeah. Je pop in mijn dood, want ik schroot je mijn rood, en in de mond bitch. We komen niet uit Afrika. Ja, het nog een goede pak En Benjamin, de twee mannen van, nou ja, er zijn er meer, maar van uh, Killing Bags. Ik, ik heb even ook net naar uh, jullie uh, optreden zitten kijken. Ineens komt er een aap uit de huiskast. Ja, die komt er wel vaker mee. Is dat zo? Ja. Uh, hoe, hoe hebben jullie dat bedacht? Uh, we zaten gewoon zo voor de tv en met een koelkast en er kwam een aap uit. Het was heel erg abrupt en raar, maar sindsdien is het eigenlijk nooit meer... We zijn, we zijn goede vrienden geworden met hem. Ja. En die relatie is eigenlijk steeds beter geworden met die aap. Er zijn ook steeds meer baapjes doorheen gegaan. Dus die, dus die aap die hebben we er gewoon bij gehouden eigenlijk. Ja. Even over jullie muziek. Uh, Benjamin, want uh, crossover, hip hop, wat, die zit van alles in. Ja, we, we, dat, uh, ja, klopt. We doen ook soms Nederlandse muziek. Beetje Jan Smit-achtig dingen doen we ook wel eens. Af en toe. Af en toe. Ja, gewoon omdat we het leuk vinden. Zeg maar ook Rihanna, coveren we ook. Dat is. Gewoon dat vinden de mensen leuk en dat uh, vinden wij ook wel eens belangrijk. En uh, Ja, verder vinden we Funk wel, is wel het belangrijkste. En uh, binnenkort gaan we ook naar George Clinton hier. In het patronaat. Dus ook van de uh, luisteraars gewoon allemaal naar George Clinton gaan. Sowieso. En de Funk Essentials. En ook een nieuw nummer doen met Lady Gaga. <laughs> Hoe zit dat? Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Dat weet men. Ja, heb je, heb je er al gesproken? Ja, het is, het is Rubens' tante. Ja. Dus, ja, als het goed is, komt er binnenkort zelfs een album met Lady Gaga gewoon. Want Lady Gaga is gewoon aan. Ja, maar heb, jij, heb je een poster uh, boven de bed? hangen? Uh? Nee, ze had een poster van mij boven de bed. <laughs> dus dat is, dat is, dat is. Maar ja, Maar funk, dat vind, vinden, jullie dat, uh, vinden jullie dat gewoon prettige muziek om, om naar te luisteren en zelf dan te spelen? Ja, nou we houden er graag van om uh, de boel op te naaien en dat kan je best doen met funk. Dus daarom hebben wij zoiets van, ja, funk is gewoon de mainstream, dat moeten we gewoon hebben. En mensen aan, beweging. Ja, aan beweging. ja, en mensen moeten gewoon grooven, lekker dansen en uh, dat bereik je met funk. Ja, jij zegt, uh, Jan, mag je nog even je naam uh, er even bij zetten? Want je komt er even bij, uh, bij uh, schakelen. Ik ben uh, de bassist, Joost van Blanken. Is het uh, prettig werken met dit uh, prettig gestoorde... Zeker, dat uh, ja, ja. Uh, ja, af en toe uh, is het een uh, behoorlijke geitenboel, maar... En nee, dan, kom, dan komt er nog iets serieus ook uit uh, zitten? Nee, muziek? Uh... Serieuze muziek? Nee, ik bedoel, dan komt er toch nog wel wat uit zitten. Dus uiteindelijk is het serieus. Ja Ondanks met een beetje gein Ja, maar dat is wel belangrijk Ook gein kan ook heel serieus zijn uh, Ik snap je wel Oké okay. uh, Is dat ook een beetje waar, waar, waar jullie op drijven? Een beetje... Ja, de gein is belangrijk Geiten? Nee, nee, niet om geiten, maar gein Gein, ja, op zich wel Zonder dat, zonder dat is, het, is het leven heel weinig waar, lijkt Gewoon zoveel mogelijk gek doen, zoveel mogelijk raar doen de mooiste muziek komt uit, ook gewoon uit, uit, uit, uit, ja. gewoon uit geiten en uit baap, dus we houden het gewoon bij een baapje en een geitje en het zou al gaan. Wat komt die baap ineens dan vandaan? Ja, die komt uit de koelkast schijnt. <laughs> is, is, is, zijn er al uh, gewoon ook mensen die uh, zeggen, nou uh, hier hebben we wel trek in, in dit, uh, in dit spul om in een, een, een of andere studio te halen of wat dan ook? Ik, ik begreep de vraag niet Nee, maar goed, ik, ik wil zeggen van Zijn er nog gewoon uh, mensen in Medialand Die zeggen van, nou, wij vinden dat wel leuk Om zo'n prettig gestoord zootje uh, In de studio te hebben Als het goed is wel, ja, ja. Kijk we naar de Leuk. Ja. Props voor de vertegenwoordigd, Maar we kijken ook uh, met z'n allen naar Geer en Goor op tv Dus mensen vinden gein, Vinden dat gewoon heel leuk en, uh... wat, wat zeg jij mee? Geer ja. en Goor Geer en Goor uh, Oké, okay. uh, nog even voor, uh, voor de mensen die uh, dit, dit nog volgen. Waar zijn jullie op uh, te vinden op het internet? Op YouTube. Alleen op YouTube? Soundcloud uh, en uh, Facebook. Facebook. We hebben geen MySpace. Habbo Hotel zetten we ik, ook Binnenkort uh, hebben een site. Ja. Binnenkort, die zijn nog in ontwikkeling. Ja, want het schiet niet heel bij ons. <laughs> Jullie hebben meer lol dan dat er iets. Uh... Ja, u toch ook? Ja, tuurlijk, ik ben ook lol, want anders zit ik hier, sta ik hier niet met jullie te praten. Nee, nee, nee. nee daarom. <laughs> Zo ja. Goed, oké, okay, dus daar zijn jullie op te vinden. Ja, ja. dank jullie wel. Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. Ja. Dank je wel, hè? U ook bedankt, meneer. Hey. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En waarom niet? Omdat wij uh, na elk interview uh, uh, uh, gewoon nog een keer het uh, nummer uh, van, van, een, van een band uh, draaien. Nou, dit hebben we gehad. Dus dat uh, gaan we niet nog een keer uh, doen. Uh, was eventjes uh, paniek in de tent. Uh, dat krijg je als je, uh, als je even miscommunicatie hebt. He? Dan denk je van, hé, hey, we gaan Ian brit draaien. Nee, we hadden eerst een interview en dan komt er nog iets van een band. Dus uh, dat gaan we eerst even doen. En dat is dus Killing Bags. En hier is Larissa. Ben je wel tevreden met jezelf? En kan je überhaupt leven met jezelf? En ik kijk je aan en zij wil zo graag mooi worden gevonden Maar niemand kijkt om als zou ze dood worden gevonden En een plek waar het beter is En daar gaat ze liever heen Zij is niet alleen, ze kijkt dwars door die spiegel heen En de scherven die kerven een snee in de pols Die idee is verloren, geen zin meer in morgen. Als ik het door, ik heb het slecht gezien En zij verlangt naar een lichaam uit de magazine Maar, maar dat is niks voor haar en dat geluk wordt je verzameld Er is niks bewaard Zo in dat vriend Zo die slaat haar Dus de paps die is weg En de mayo die haat haar Nou laat me En tot die dag bleef het stil Met de tranen die verbonden En de vinger in de kilne Geen Er Is dus Geen berust. rust nou, hoe willen ze helpen als ze niet kunnen begrijpen? En hoe voel je raken als ze niet kunnen bereiken? Hoe voel je slagen als je nu niet meer kan stijgen? Hoe voel je leven als je nu niet meer kan blijven? Ik heb het toren van die stress gebouwd. Wie wil ik weg van mezelf? Ik wil weg van jou. En ook al lijkt het alles slecht voor jou. Wanneer ik zeg dat ik er ben, dan hou ik echt van jou, begrijp je? En vroeger was je klein. Je mama die was blij, plus je papa die was bij je. Je papa die is bij je En je moeder is verdrietig Dat je vader moest verdwijnen Omdat de dood die schijnt Die van die vlinder die zien Die in de kon blijft En je hoeft niet meer te huilen dat ik ben daar Echt waar De Amon Nina Cupenda Liefde ah. yeah. dus Je je handen in de wolk Je leven is gegeven En die liefde die kom ik verdok Ik heb gezien Ik heb gevoeld Ik heb verloren Maar sta voor aan Na al die klappen om de hoek je leven is een gegeven en die liefde die kom ik verdoog. Ik heb gezien, ik heb gevoeld, ik heb verloren ah. Als dit de liefde is wat mijn moeder getoven had Dan zit ik in de probleem. ik weet het zelf alsof ik twee ben ik word achtervol alsof je meer en de blauwe lucht maakt nu plaats voor de regen regen, maar het is te laat om te leven nu, het is te laat om te geven als je gewend bent om te nemen die steken doen pijn als gesneden die God heeft mij verbeterd met die littekens. die God heeft mij gezegend met die littekens. want jij je mij verneemt ik kan geen flikker beschelen, want jij Naar de heen. ik meen dat ik ben weg van je maar ben liever weg van je Ja, huh. yeah. dus gooi je handen in de wolk je leven is te geven in die liefde die kom ik verdoken ik heb gezien ik heb gevoeld ik heb verloren maar stap maar aan al die klappen om de hoek Dus gooi je handen in de wolk je leven is te geven in die liefde die kom ik verdoken ik heb gezien ik heb gevoeld ik heb verloren maar stap maar aan al die klappen om de hoek yeah. ja. Ik kijk je zoals niemand het doet Ik kijk je aan zoals niemand het doet oh. ja. Wat zei ik nou uh, over uh, stil zijn op de radio? Uh, ja, nou, het is niet stil, uh, kan ik je vertel vertellen Beetje jammer. Beetje Dat zijn van die stopwoorden we rekenen, we rekenen straks nou Weet je hoe dat dan gaat Als er dus iets niet goed gaat Dan gaan we geen luchtgitaren doen Zoals een 3FM DJ dat wel eens doet Van maandag tot en met donderdag Tussen 12 en 2 Nee wij gaan rollenbollend over straten En dan is het baf knal Net zoals bij Obelix en Asterix En het vecht er wel uit op schoolplein <laughs> als het, als het of, uh, Je hebt het wel eens hè, Het dorp waar, uh, waar ze met de vissen om de oren slaan Kost hun niks en hoeft niks voor de mensen die Asterix uh, lezen. Goed, uh, dat was uh, Larissa van uh, The Killing Bags. Die via het achterduurtje, doordat ze de beste runner-up waren... Uh, ...naar op Akda woord finale mogen... En dat is 30 maart. Volgende week noteren 10 agenda. En dan heb uh, hebben we nog wat. Want uh, het is niet de enige popprijs die uh, plaatsvindt in, uh, in Denlanden. Nee. En ook niet in de regio. We hebben er namelijk nog één. Uh, daar is het inschrijven voor begonnen. En dat is de popprijs meer 2012. Nou, wie ging uh, in Haarlemmermeer uh, voor? Ravolva in 2010. Nou, er is een groot kruis doorheen. Want die bestaan niet meer. Ze hebben zelfs... Sterker nog, ze hebben in Duiker ook uh, eerder, dit jaar, ze afscheid genomen. Ik geloof dat het in februari was, begin februari. Toen hebben ze nog één goede show uh, gegeven. Wij hebben nog steeds het album hier uh, Light Up The Night uh, liggen. Dat is ook uh, van 2010. Maar uh, ze hebben hun best uh, gedaan, maar ze hebben geen poot aan de grond ge uh, gekregen. Dat is wel jammer, want de band had toch degelijk wel wat in huis. Vorig jaar was de winnaar in de Poelprijs Haarlemmermeer... Uh, degene die de, voorronde, de eerste voorronde won van de Rob Agda wordt Good Meat. En dus ook de finalist... Van de Rob Akda wordt uh, volgende week vrijdag in het patronaat. En zij uh, hebben dus de popprijs van Meer in 2011 uh, gewonnen. Nu ook weer eh, organiseert Podium Duiker in samenwerking met Artquake en de popruis Haarlemmermeer 2012. Weer eh, deze wedstrijd. En je kan dan meedoen tot en met 9 april 2012. Dan kun je je opgeven. En nadat alle inschrijvingen binnen zijn, maakt eh, de organisatie een week later bekend welke acht bands, artiesten zijn geselecteerd om mee te doen aan de popruis meer 2012. Dus het gaat om acht bands, artiesten, acts hoe ik het maar noemen wilt. En tegen die tijd zal er ook meer bekend worden gemaakt over het prijzenpakket van, uh, van het jaar 2012 en om deel te nemen, moet je met je band beschikbaar zijn op de volgende data, dan weten we ook meteen dat daar iets uh, gaat gebeuren, 4 mei vind ik een beetje een enge datum omdat uh, ook daar uh, iets met ja, bevrijding en herdenken van de getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog is. Maar ja, misschien dat dat uh, eventueel ook nog wel meegenomen wordt. 11 mei is dan de, de tweede zaterdag. Uh, zeg het goed, tweede vrijdag. En 15 juni is dan de laatste vrijdag. En dat zal dan waarschijnlijk ook de finale zijn. Inschrijven kun je dus via de muzikantenbank. En dan uh, zou je dus op uh, de website van Podiumduiker, www.duiker.nl Moeten kijken hoe je dat dus moet doen. Daar staat dus een, een, ja, min of meer een beschrijving hoe je dat kan doen. Uh, dat is om een profiel aan te maken bij de muzikantenbank van Podiumduiker. En dan mag je zoveel mogelijk je gegevens daarbij invullen. Door het toevoegen van tekst, foto's, video en audiobestanden kan op basis van deze informatie een keuze gemaakt worden voor de voorrondes. En tevens kan het toekomstige publiek dan alvast kennis maken met het talent en uh, de inschrijvinggevens uh, moeten dan... naar het uh, volgende e-mailadres gestuurd worden. popreis.duiker.nl En Duiker schrijf je dan met... D-U-Y-C-K-E-R Dus dat uh, zal ik er dan ook nog even bij zeggen. D-U... Ycker.nl En uh, daarin moet dan staan de naam van de band, of de artiest of act, de act. Het genre waarin je dan zit. De naam van de contactpersoon. De telefoonnummer van uh, waarop je bereikbaar bent. Dat kan een vast telefoonnummer zijn, maar ook een mobiel nummer. E-mail, woonplaats. Naam van de alle bandleden. Uh, dat is ook wel handig. En natuurlijk ook uh, de beschrijving van wie wat doet binnen de band. En het repertoire is uh, eigen materiaal. En het aantal eigen nummers maximaal. Is één cover Dus je mag één cover uh, spelen En voor de rest moet het allemaal van jezelf zijn Want anders heeft het ook weinig zin Het gaat om uh, het, de originele originaliteit van uh, de band En hoe je klinkt En of je misschien een ander popgeluid uh, hebt Ten opzichte van de bestaande popbands Nou, dat is een beetje in het kort het uh, verhaal Dan ga ik uh, eventjes door naar iets anders um, Ik kreeg een tijd terug Kreeg ik uh, van Timeless uh, iets uh, in mijn mailbox Box en ook uh, toegestuurd. En dat heeft uh, te maken met Ian Britt. Ian Britt is een, uh, ja, een Engelstalige singer-songwriter. Uh, komt uit het buitenland. Maar goed, hij uh, heeft ook een album uh, of een EP of een CD heeft hij gemaakt. En over, uh, ja, in april komt hij voor anderhalve week voor uh, een tour hier naar Nederland. En ook een serie huiskamerconcerten. Wat hij ook doet is dat hij in het singer-songwriter café het debuut uh, gaat uh, optreden. Dat is uh, ja Theater Hommeles, zo moet je dat zien. Straat van Florida in Almere, daar uh, zal hij uh, te zien en te horen zijn. Op die avond in april, zaterdag 7 april, want dat is de derde editie van het debuut, zal dan onder andere optreden Hartog, Stef Klassen, Little Birdie en ook Tangerine, Inderdaad. De finalisten van de grote prijs van Nederland van 2010. Die, die staan daar ook uh, dan op te treden. Een avond met een line-up die je zeker niet mag missen. Dus mocht je erbij willen zijn en ook Ian Britt willen uh, aanschouwen. Dan zou ik zeker uh, naar het uh, Singer Songwriter Café. Het debuut van Theater Hommelus in Almere gaan. Vind je dus aan Straat van Florida nummer 1. Uh, over die Brit gesproken We hebben toevallig nog wat uh, van hem uh, hier in uh, de CD-spelen zitten Nu mag het wel Ja, het is ook een beetje mijn schuld Ik uh, zal het ook uh, eerlijk uh, zeggen Ik had ook wat duidelijker moeten zijn Ja, stomme Jaap kopen! Inderdaad Ja, ja. ja. Zou ik dan met deze de maar goed doen? Van, de film van oma Willem, ja, je kent het wel hè? Die, Gelijk hebben we die stokken achterop goed. Maakt niet uit. Hier is Ian Britt met Crazy Jane. Is dat goed? Is dat uh, Crazy Jane? Ja, Dit is nummer, 8, ja, ja, dat is nummer 8, ja. Waar jij me vroeg. Ja, dat is Crazy Jane. Thank you. No, gezegd uh, gaat uh, deze Ian Britt hier een aantal optredens uh, doen in april van dit jaar. Dan is hij anderhalve week uh, in Nederland uh, te bewonderen. Uh, gaat hij ook uh, het een en ander doen uh, wat optredens betreft in huiskamers en dat soort uh, zaken. Ik heb nog meer, want uh, ja, er is uh, nog veel meer aan de hand op het uh, gebied van uh, popmuziek. En dat heeft niet alleen te maken met de Rob Acta Award of met een popprijs in de meer. Nee, het heeft, er zit nog meer aan. Want de Island Sessions, dat is een initiatief van Bladehammer Music, die doen dat ook. Alleen daar werkt het nog een tikje anders. Je mag daar als je wil meedoen. Tenminste... Je kunt een poging wagen om mee te kunnen doen. En dan kun je op de website van de Island Sessions. Dat is makkelijk te vinden. www.theislandsessions.nl Kun je een song uploaden. En die worden gehouden van 7 tot en met 12 mei. Dan zitten daar mensen van Bladehammer. Die gaan dan eventjes kijken en luisteren ook naar je song. Of die misschien geschikt is om uh, ja, uh, bij de Island Sessions uh, ja, mee te mogen doen. Want dat, dat, dat is wel een voorwaarde. Het uh, moet wel aan een bepaalde uh, kwaliteitseisen uh, voldoen. En uh, zij gaan daar uh, dus een beetje over delibereren of over discussiëren. Van wat is er is dat nou leuk? Of is dat nou wel geschikt of niet geschikt? En uh, de Island Sessions, uh, dat uh, is een min meer of, meer ja, meer of meer een beetje sparren met uh, wat gevestigde namen in de singer songwriterswereld wereld. Maar ook met aanstormend talent. Uh, is een uh, ja, meer of meer een, uh, een verhaal van Bladehammer Music. Daar zitten uh, mensen in, zoals bijvoorbeeld uh, Birgit Schuurman uh, ook bijvoorbeeld uh, um, zit daarbij uh, Jelka van Houten uh, Yes, Miam Gaasbeek uh, Bart van Liemd van De Sheer uh, Rupert uh, Blackman zit daarbij en ja, uh, geloof het of niet, Sue de Knight en Fabiana Dammers. Dat zijn ook nog mensen die uh, zeg maar deel uitmaken van de Bladehammer en Angela Moira, niet te vergeten. Want uh, die hebben we hier ook uh, gehad over uh, een week of drie terug. Wordt ook tot deze ploeg mensen. En wellicht zijn dat mensen die ook bij de Island Sessions... tussen 7 en 12 mei 2012 uh, van de partij zijn. Uh, kijk er even naar. Uh, mocht je uh, kunnen... Uh muziek kunnen maken en ook liedjes kunnen componeren, uh, stuur je song op. Je kan hem uploaden op de website van The Island Sessions, www.theislandsessions.nl. Volgende week zit hier Nadie Raihani. Uh, ze heeft een album uitgebracht. Soon heet het album. En we hebben nog hier een track van er liggen. Dat gaan we draaien. Tot aan het nieuws van 10 uur. En dan uh, zijn we de volgende week weer. Hier is Nadie met koffie en Milk. En wat ons betreft graag tot volgende week. Tot volgende week.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 And to serve you Coffee with milk And I just serve coffee with milk Hey look there goes Barry Always sore in his back He's not complaining. He doesn't like that, at least he's not mentally retarded. As are most down this road, we laugh at their craziness for all they know. Oh.